Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. gevlucht waar een militair vliegtuig hen zal ophalen. De Israëlische ambassade werd gisteravond belaagd door duizenden Egyptische betogers. Ze braken een muur rond de ambassade af. Een aantal betogers drong het gebouw binnen. De spanningen tussen Egypte en Israël zijn de afgelopen weken hoog opgelopen... nadat Israël vorige maand in het grensgebied per ongeluk vijf Egyptische agenten doodschoot.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 In het Amazone-Oerwoud in Bolivia is een overlevende gevonden... van de vliegtuigcrash van drie dagen geleden. Dinsdag stortte een toestel neer in het noordoosten van Bolivia... met negen mensen aan boord. In eerste instantie werd gezegd dat alle inzittenden waren omgekomen. Maar bij het wrak werden maar acht lichamen gevonden. Reddingswerkers zochten daarna in de wijdere omgeving... om ook het laatste slachtoffer te kunnen bergen. Uiteindelijk vonden ze de overlevende, een man van 35... Hij heeft zich in leven weten te houden door zijn eigen urine te drinken en is slechts licht gewond.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 antwoord voor ook op internet www.cfmzantvoort.nl cfm ik ben altijd de schouder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 'Cause we might not get tomorrow. One night. Zandvoort op 106.9 You can send me away. So... Uh -huh. about it.